Mooi on met het NOS journaal. Gladheid heeft in de noordelijke helft van het land geleid tot tientallen ongelukken. De geldcode oranje vanwege ijzel. Rijkswaterstaat adviseert mensen in zes provincies om voorlopig niet de weg op te gaan. Motregen valt op een bevroren ondergrond. De regen is zo licht dat ze niet door buienradars wordt gedetecteerd. Volgens de meldkamer Noord-Nederland komen er voortdurend meldingen van aanrijdingen binnen. Zo botsten bij Leek op de A7 vier auto's op elkaar. Er vielen zeker twee zwaar gewonden. Verschillende wegen zijn afgesloten. Mensen wordt geadviseerd om in de auto te blijven zitten als er problemen op de weg zijn.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 ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. It's a celebration yeah, oh! Celebrate good times, come on It's a celebration Celebrate good times, come on Let's celebrate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 Zonder uitzending te openen. U hoorde natuurlijk cool in de gang met Celebration. Want, lieve mensen, luisteraars thuis ook. We vieren 25 jaar ZFM. En uh, dat is toch wel heel speciaal. En ze zal deze Goedemorgen Zondvoort... Uh, die uh, mede gepresenteerd wordt door Henny van der Leden. U zit naast me en die is helemaal voorbereid op deze bijzondere, bijzondere uitzending. Achter de bar staat Don De Gebber. Die heeft heel druk met koffie zetten uh, in Hotel Hoogland. Uh, natuurlijk gratis aangeboden. Bedankt, Floris, daarvoor. Uh, de redactie is in handen geweest van Yvonne Roosendal, Gert van Kuik en de eindredactie van G. Rutte. Achter de techniek staat uh, Jonas Parson. Nou, dat is in vertrouwde handen, maar er zijn een heleboel techneuten hier die hem kunnen helpen, want iedereen wil er wel bij zijn. Ze zien er een beetje moe uit, want ze hebben de hele nacht doorgewerkt. Want ja, we zijn al vanaf gisteren 4 uur non-stop bezig en de techneuten die hebben niet geslapen, die zijn de hele nacht bezig geweest. En ze komen hier naartoe voor de koffie, voor hele sterke koffie, want ze moeten nog een dagje doorgaan en dat lukt best. Goed, wat gaan we doen vandaag? Ik uh, ga eerst even nog uh, aankondigen dat naast mij Pieter Jouwstra zit, want die had iedereen... Dat al heeft u al gehoord. Genoed. Ja, maar we willen het toch nog even noemen. Uh, we hebben een ongelooflijk leuk programma vandaag. We beginnen met de programmamakers van het eerste uur en aangeschoven is al uh, Ando Sandbergen, Nel Kerkman en misschien komt Hans Sandbergen ook nog even. Ja, die is zo auto parkeren op een gratis plaats en dat uh, kan wel eventjes oh, duren hier. Ja. <laughs> dan hebben we uh, nog aangeschoven uh, Belinda Geurensen, die Rob komt Harms en Marcus van Dam en over 25 jaar ZFM. Ja, dan gaan we even koffie drinken en de reclame erin gooien en een tweede uur. Wat gaan we dan doen? Dan hebben we de provinciale verkiezingen. En dan zal Jerry Kramer van de VVD komen om het een en ander daarover te vertellen. We hebben uh, nog meer politiek. Samenwerking VVD en D66. En Dat kan je vergeten. Met... Uh, we gaan uh, even die samenwerking VVD D66 in de provincie gaat goed. In Zandvoort wat minder. En daar praten we over met Belinda en met Ruud Sonbergen En we sluiten met Jazz in Zandvoort... En met Hans Rijmers. En dat is natuurlijk Frits Landersbergen. En daar gaan we alles over horen en weten. Een heel druk programma. Maar we gaan beginnen. Want tegenover ons zitten de twee oudgedienden En er komt straks een derde oudgediende bij. Ik wil graag beginnen met Nel. Nel, welke functies heb je allemaal bij ZFM gehad? Nou, dan moet ik even goed nadenken hoor. Uh, ik ben begonnen in de watertoren. Toen het... Uh... Goedemorgen, nee niet met goedemorgen Zandvoort Ik deed de techniek voor de jazz En voor het knopje Voor Ruud Zwijgers en, uh, Jij zat aan de schuiven ik, ik zat aan de schuiven, hoe dat ging Weet ik niet, ik had een uh, spiekbriefje Naast me, en als het fout ging Dan denk ik, nou druk maar de knop in En ik zie wel uh, Nou, het ging eigenlijk Allemaal goed, en uh, ik had meer Zenuwen dan uh, eigenlijk En toen kwam later kwam dus Andor, mam, kan je me helpen? En dat was dus met Goedemorgen Zandvoort. Maar dat was dan niet bij de techniek, maar meer bij de redactie. Ja. Maar je hebt ook PGB nog gedaan? Heb ik ook nog gedaan, ja. Ja. ja. Je hebt het heel lang gedaan, want voor zover ik me kan herinneren... heb jij altijd de redactie gedaan van het Goedemorgen Zandvoort. Ja. Mensen hier naartoe roepen en regelen en dergelijke. Ja, klopt. Dat was spannend, want hier moet wel een zaterdag heel vullen. Heel veel werk, want ik maakte ook nog eens een keer de vragen. Ik heb, heel, ik heb een heel, heel groot archief. En uh, toen dacht ik, ik ga eens even kijken. En dit is van 1998. En toen hadden we burgemeester Van der Heijden met zijn nieuwjaarsboodschap... Ja. En we hadden ook een heel strak programma, want ik was erg streng hoor, moet ik zeggen. Ik weet er uh, alles van. Ja, <laughs> je mocht dus niet over het minuutje, het was helemaal gepland. En ik had vragen gemaakt. Je mocht uiteraard je eigen vragen stellen. Maar het was meer een rode draad. Als je het niet meer begreep. Ja, ja. Was je het kwijt dan kon je nog even weer terug. En iedereen hield zich daar ook aan. Want het ja. was natuurlijk wel heel erg lekker. Die vragen voor ja, je ja, neus. Ja, ja. Ja. Ja. Want Rob wij, die kwam natuurlijk niet hier vandaan. En die moest dan ook politiek vaak uh, doen. En dan las ik bij hem al in. En dan maakte vragen. En dan kwam hij vrijdags ook. Nee we hadden nog geen uh, computer. Hoe deden we dat? Zaterdagochtend kom je. Ja, zaterdagochtend. Dat werd gewoon uit, uh, ja. <laughs> uitgetypt, ja, uitgedeeld. uitgedeeld. Ja, ik had een hele oude schrijfmachine. Dat deelde maar je uit. hebt daar nog een paar vragen staan, zie ik. Die ik aan heb... de burgemeester. Wat vroeg je dan zo al aan hem? Nou, het ging over zijn nieuwjaars... Um, uh, dat was een fleur Die was... Oh nee, dat was iemand anders. Dat weet ik eigenlijk niet. Want die staan er niet bij. Maar, ja, maar... Wel, je had een heleboel interviewers in al die jaren ja. in het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja. Moest je daar ook nog op letten? Van de een moet ik dit vragen en de ander moet ik daarmee helpen of daarmee helpen? Nee, ik maakte gewoon de vragen en ik ze, mochten ze zelf invullen. Als ze het deden, dan deden ze het dan een... altijd. Maar je zat er altijd bij hier? Ja. Eerst... nou niet hier, bij Café Nef, hè? Nef, de eerste ja. periode, ja. ja. En we hebben ook, deden ook politiek uh, altijd een half uur. 20 minuten en we deden uh, ik heb hier dan dus een, een gedeelte waar wij dus politiek deden en dan mochten de luisteraars vragen stellen en dan maakten we een heel onderwerp, twee uh, politici, politici naast elkaar of tegenover elkaar, kookwekkertje erbij en dan mocht de een dus uh, zoveel minuten bespreken en de ander zoveel ja, minuten ja ik weet nog tijdens van verkiezingen dat ja. je echt met een kookwekker hier zat Ja, klopt. van iedereen zoveel minuten en niet langer niet langer, nee en in je programma had je ook altijd de column van Tom Hendricks. Van Tom, ja. We hebben een column hier paraat liggen. Ja, dus die, die, kunnen heel, uur, goed, die, die kunnen we in de loop van twee uur... Ja, die is heel goed. Die kunnen we de komende twee uur, als we een gaatje hebben, eventjes draaien. Uit een stuk geschiedenis. Ja. Uh, zijn er ook uh, mensen geweest die, die nooit wilden komen? Uh, dat je zegt van, ja, ik had altijd die graag willen hebben. Nee. Iedereen kwam? Iedereen kwam. Ik belde op en dan uh, zeiden ze, ja hoor, prima. Dus het programma kon je makkelijk vullen? Nou, onmakkelijk. Dat niet, maar nee, ik had altijd wel uh, gevuld. Ja, er waren wel eens mensen die dachten dat je kwam en dan had je een gaatje, dan moest je het invullen. Ja. Maar nee. hoe lang heb je het gedaan? Geen idee, ik denk 15 17 jaar. 17 jaar? Ja. Kijk, dat was Hans. Inmiddels aangeschoven, Hans. <laughs> Welkom en ter Heb je, je, je auto op een, een gratis al? parkeerplaats kunnen zetten? Nee, dus oké, okay. is jammer. Ja, zoveel gratis parkeerplaatsen hebben we niet in Zandvoer. Nee, maar dankzij, an dankzij Ander ben ik eigenlijk uh, hier uh, Dus Ander is de schuldige? Ja, eigenlijk wel. Nou, Ander zit hier ook. Ja. Wat is je reactie erop? Je krijgt een beschuldiging ja, dus, dat is, dat is, van je moeder. Dat is, dat is gewoon waar. Oh. Ja, die beschuldiging. Ander, hoe ben jij erbij gekomen bij die radio? Er uh, is dus ja. anders Zandbergen luisteraars Die schuin tegenover me zit Nou ik weet nog wel dat ik met, met uh, Martijn Luijten Die zit hier ook Die had uh, vroeger een uh, in die, Nou het zal zijn, 92, 93 Had hij een illegale zender als tegenhanger van CFM En uh, toen werd het uh, Een beetje te eng allemaal En uh, toen uh, stopten we En uh, toen ben ik in 1994 uh, bij CFM gekomen En uh, Michael Reininga was destijds de hoofdredacteur Die gaf aan van ik uh, stop ermee en uh, toen zei ik van nou weet je wat, ik, uh, ik neem dat wel over. Dus vanaf 1994 ben ik toen hoofdredacteur geworden. Je weet het nog wel, jong. Van Goedemorgen Zandvoort? Nou dat is, uh, nee, van, gewoon van heel CufM. Programmadirecteur uh, noem ik dat. Dan wat jij wil. Uh, en we hadden dus een probleem omdat we niet aan de ICE norm, normering voordeden. Goeie. En uh, Zandvoortse Zaken was uh, toen met een heel hoop kabaal werd, werd het was gestopt een jaar voor mij geloof ik was dat. En uh, toen uh, hebben heb we samen met uh, Rob Wij het uh, programma Goedemorgen Zandvoort verzonnen. Live op locatie bij Café Nuf. En volgens mij in mei 1994 zijn we toen uh, begonnen. Uh, en dat was wel hartstikke leuk. Want we waren echt wel behoorlijk aan het pionieren. Ik uh, zat nog op school. Ik was twintig. En uh, ja, dan ga je als een jonge hond ga je erin. Dus op een gegeven ogenblik uh, leidde mijn studie eronder. Maar eventjes, je moest wel steeds met een mobiele zender naar Nuff toe. Ja. ja. Ook, eens, ook hier in Hoogland. Ja. Hadden we die apparatuur toen al? De, toen hadden we dat uh, net aangeschaft. Ja. Ja, dat was ook de reden om uh, uh, uh, naar, naar buiten te gaan, want... We vonden toen de watertoren om gasten te ontvangen... Uh, niet heel erg denderend leuk. Dus vandaar dat we toen bij de gebroeders Filmer zijn aanwezig kloppen van... Uh, nou ja, vind je het leuk om tussen 10 en 12 op zaterdagochtend... Uh, een actualiteitsprogramma te herbergen. En die zeiden gelijk, ja, wat een leuk idee. Zet er zit een klein beetje sponsoring er tegenaan. aan. En uh, zo is het begonnen in het restaurant met Rob Wij samen. Nou, Rob Weij, uh, die uh, kwam altijd zaterdagochtend om acht uur in de studio om zich in te lezen. Donderdag en vrijdag belde ik uh, de, de gasten. Mijn moeder die deed wat uitgebreider. Ik zei van, nou, dit zijn de krantenartikelen. Veel succes en je, je kan het wel. En, uh, maar goed, uh, Goedemorgen Santon was een van de programma's die we toen uh, de lucht in hebben gedaan. We waren ook bijvoorbeeld Getter aan zee. Het was vrijdagavond met Marjan Rebel. Dat ging over uh, kunst en cultuur. Dat uh, is toen ook opgezet. En uh, we zijn ook uh, verder gaan met de berichtgeving door de programmering heen ja. van lokale en regionale informatie. Allemaal om aan de ICE-normering te voldoen. Want Even dat, voor de luisteraars, wat is ICE-normering? Dat is dus een uh, informatiecultuur en educatienorm. Moet je 50% van de tijd tussen 6, 7 uur s morgens en elf uur s avonds moet 50% aan de ICE-norm normering voldoen. Je mag niet de hele dag alleen maar plaatjes nee, draaien? Nee, juist. dus uh, vandaar dat we dat CFM om daaraan te voldoen, want anders raakt onze geen kwijt. Moesten we daaraan gaan doen. Dus vandaar dat uh, we die uh, noodgreep hebben gedaan. Maar je was gebleven dat je schoolopleiding eronder te lijden had? Ja. Hoe is het opgelost? Nou, mijn moeder heeft het toen. Uh, die school, je schoonmaak, ja. je huiswerk. Ja. <laughs> je moeder nee. maakte je huiswerk. Nee, toen zei ik van. Was er de, van mijn ouders stelden mij een echte keuze van. Uh, ja, of je gaat hierin verder, of uh, je gaat je school afmaken. Of, nou, of je ja. wordt wethouder. Nou, dat wist ik toen ook niet. Nee, nee. Nee, of uh, je maakt je school af. Dus toen heb ik maar uh, voor mijn school afmaken uh, gekozen. Maar dat betekende wel dat ik uh, met, uh, met hoofdredacteur zijn uh, stopte. Maar jij doet nog veel meer voor die radio. Want de non-stop muziek die bijvoorbeeld s'nachts wordt geleid, ja. of op het moment overdag dat er geen live programma is... dat moet wel allemaal op een bandje worden gezet, al die plaatjes. Vroeger inderdaad met een bandje, dat heb je goed gezegd. Ja. Maar, Vroeger hadden we Willy, dat kost de, tijd. Willy de Wisselaar Maar dat kost tijd ja. Willy de Wisselaar. Hoe deed je dat dan? Schoonopleiding, uh, directeur En bandjes volmaken met plaatjes Nou, dat, kijk, we hebben op dit ogenblik Draaien we met uh, een uh, applicatie Die draait al sinds 2001 dat, dat piept en het kraakt Dat geef ik je eerlijk toe Maar uh, daar zit het muziek gewoon in Het enige wat ik doe is uh, de nieuwe muziek erbij zetten en ook de vormgeving daar ben ik ook verantwoordelijk voor dus alle de jingles, de jingles zoals dat uh, prachtig maar heet ben ik ook verantwoordelijk voor en ja dat uh, was in 2001 was dat heel veel tijd om uh, uh, de huidige muziekcomputer uh, te vullen dat is echt dagen maanden achter elkaar muziek erin uh, gedaan ja en je daarvoor moet wel uh, actuele muziek hebben ja en daarvoor hadden we met een uh, dat was dus met een computer daarvoor hadden we pc radio en die werkte met uh, uh, 200 cd-wisselaars. Dus die wisselden om en om. En daarvoor, dus bandjes. Dus uh, wat dat betreft hebben we wel uh, destijds. Ja, uh, doe je dat niets. en het ja. kost een hoop tijd, neem ja. ik aan. Ja. Dat ja, kost wel ja, tijd. Eh, ik bedoel, de mensen zitten te luisteren ook s'avonds en s'nachts naar de radio. S'nachts luister ik bijna niet, hoor. Nee, maar de luisteraars wel. Ja. En die denken van. Zit er nou iemand die continu die plaatjes omdraait en weer een nieuwe erin gooit en dergelijke. Maar alles is geprogrammeerd door jou. Ja, klopt. Gaat er nooit wat mis? Altijd. En, en wat dan? <laughs> nou, we hebben altijd, met kerst is dat altijd een, een, een, een, best wel een, een operatie. Want met 6 december moeten de kerstplaten erin met ja. kerstjingles. En op 27 december moeten ze weer eruit. En het kan wel eens keertjes voorkomen dat half januari nog een verdwaald kerstplaatje langskomt. Oké, okay, maar dat uh, en, en stel nou dat er s'nachts, uh, het is natuurlijk niet de goede term die ik nu ga gebruiken, maar iets vastloopt. Maar er gebeurt iets qua techniek, wat dan? Dan bellen we Markers van Dam op. Uh, nou ja, de, v, v, vroeger was het wel zo dat we inderdaad echt wel behoorlijke lange stiltes s'nachts hadden. En dan rende je s morgens naar de studio om de dingen weer een klap te geven en dan uh, ging je weer verder. Ja. Heel vroeger was het met de watertoren... En dan was Ander op school. En dan, uh, ja, dan hadden we ook hadden we altijd de radio aan. En dan was er stilte. En dan rende Hans naar de watertoren met zijn sleutel. En wat hij daar deed, weet ik niet. Maar hij kreeg ook, ook hem ook die klap aan. geven Ook een klap geven, denk ik. Je leert wat van je kinderen, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Goed voor de apparatuur Geef ja. er maar een klap op. Ja. Maar Ander, als je dan terugkijkt, uh, naar al die jaren. Tevreden? Ja hoor, ja. Nou, ik, wat dat betreft heb ik uh, heel veel programma's gedaan. Ik heb ook uh, tien jaar lang de Your Breakdown gepresenteerd. Ik heb het dus heb ik, uh, was ook heel leuk om te doen. Het is dus, uh, s'avonds tussen tien en twaalf op woensdagavond. Nou, en wat dat betreft leer je er veel van. En het is, uh, ja, wat dat betreft uh, is mijn muziek is mijn passie. Dus, ja, uh, en je weet er ook alles van. Dat probeer ja, ik al, ja. je raadje, dan, uh, raadje, plaatje, ja. raadje plaatje, dan weet jij alles. Nou ja, dat uh, bijna alles was het, ja. Het is mij en ik hier overkomen dat ik een heel mooi nummer hoorde, s'nachts om een uur of drie. En de volgende dag heb ik je gemaild van welk nummer was dat. En je kon meteen het antwoord geven. Ja. Dat vind ik ja. knap. Ja, ja. En Pieter zei gewoon, het was om een uur of drie. En jij ja. dacht, oh dat is dat. Dat is dat, dat. Ja. ja. Nou, knap nou, ik hoor. Vind ik vind het heel knap. Ja, en uh, uh, lieve luisteraars, er zit uh, nog een lid van de familie. Dan nou gaan we naar Hans toe. Hans en Nel en zo'n ander. Het is, het is wel een heel zandberg uh, trio. Ja, dat is toch gevaarlijk altijd. was dat altijd een beetje toch? Praten over. jullie thuis wel eens over iets anders dan de radio? Uh, tegenwoordig wel, ja. Ja, maar, je, je maar vroeger niet. Maar vroeg ja, ik niet. heb een museum ja. en uh, Nel heeft de krant, dus uh, ja. Uh, ja. Uh, maar vroeger wordt er alleen maar over radio gepraat. Uh, wel veel discussies over uh, het programma Invullen, ja. Dat klopt het. En, en dan, ging dat uh, zonder ruzie? Uh, soms? Ja, ja, nou dat ging wel zonder ruzie. Maar het gaf soms wel spanningen Vooral als je dus uh, uh, mensen dus... Uh, uh, ik belde vaak. In het begin uh, belde ik alle mensen op. En uh, er was een nadeel. Ik zat toen ook in, de, in het bestuur van een politieke partij hier in Zandvoort. En toen ging de oppositiepartijen die beschuldigde ZFM. En dan kwam dan op mij neer natuurlijk. Uh, dat wij... Uh, de mij vriendelijke partijen, dus mijn eigen partij... bevoorrechten ten opzichte van. Ja, dat is fout. En uh, toen heb ik een keus gemaakt... omdat ik de sfeer in het, bus, in het totale partij niet helemaal goed vond. En toen heb ik gekozen voor de radio. En dat heb ik ook... Daar gaan we zo meteen op door. We gaan even naar de muziek luisteren. Ook oh, prima. the moon Ja, en uh, u heeft natuurlijk gehoord wie het was en uh, Anders zit tegenover me. Anders, welke uh, muziek was dit? Dat zou ik je niet durven vertellen. Ik zal niet op te letten. Nou, dan zal ik het zeggen. Koelende cool gang. Nee, die hebben we gehad. Het is Dave af. Berry. Nou is de moment. Dat moet je toch weten hebben. Dat weet ik. Nee, nou, ja. maar hij zat ja. ook niet op te letten. Anders had koffie te, te drinken. Pieter. Hans, waren bij jou gebleven? Ja. Hans, uh, als ik uh, Hans Sondberger zeg en ik zeg zie uh, dan zeg ik jazz. Klopt. Ja, ik kan het niet anders. Klopt. Maar dat heb ik, uh, Je hebt zoveel dingen gedaan, maar ja, dat ik was, verbind dat, jou aan een jazzprogramma. Ja, dit dat uh, jazz. Dat is mijn, uh, mijn passie nog steeds. En uh, Fred Kroonsberg, die kwam ik ergens tegen en die zegt Hans, ik zoek iemand uh, voor de jazz of voor het jazzteam te versterken, omdat er nogal veel uh, wisselingen waren. En uh, nou, dat leek me wel wat. En dat heb ik ook in jaar of 15, 16. Uh, gedaan uh, één keer in de maand, of soms in de drie weken, uh, op zondagmorgen. En dan en, ging je uh, met je koffertje met platen naar de studio? Sterker nog, sterker nog ik nam in het begin uh, Nel mee, want ik, uh, uh, ik ben wel, wel productiemanager geweest, maar dat betekent niet dat ik verstand van techniek heb natuurlijk. En Nel zat weer aan de schuiven? En Nel die zat weer aan de schuiven, en ja. die, uh, die, uh, <lacht> maar die vond het op een gegeven moment toch een beetje te gênant worden, dus dat, uh, dat zij iedere zondag als ik moest opdraven, dan zij ook mee moest natuurlijk om... Uh, maar ze was er al, want ze had ook nog een een of ander programma op het gebied van geestelijke nou weet ik veel, wat, wat, wat, wat, verzorging. En dat was daarvoor. En, uh, maar goed, en dat heeft zij jaren gedaan. En toen kwam Fred Kroonsberg, die was ook ontzettend goed uh, nee, dus, in de techniek. En dat deed ze in dus het oog voor. Dus op een gegeven moment werd het te gek. En toen hebben we heb een ook cursus een, gevolgd. Hebben we een cursus gevolgd. Hoe schuif ik? En dan ja. en toen zet ik een cd'tje, schuif ik erin. Ja, dus nu vraag je wat schuift het. En wat schuift het, ja. <laughs> en uh, dat hebben we met uh, heel, heel, heel veel plezier gedaan. Maar laten we wel zijn, dat team, dat is door Fred en door jou zo gevormd. Ja, er zijn een heleboel mensen bijgekomen. Hè? Nou, en even later wist ik, ik, uh, ik had een, uh, met drie misschien ken je hem nog. Ja, hem heel hadden goed. wij een, een, een 50 plus programma op vrijdag... Uh, vrijdagmorgen ondertussen van twee uur met de met de stichting Welzijn. En uh, daar kwam ik uh, Was Daar niet daar... Peter Huiskes? Ja, ja, ja. met Peter Huiskus? Ja, ja, Peter Huiskus. En daar zat uh, uh, hoe heet het de Tom. Hendricks, die verzorgde met zijn vrouw Ina, verzorgde die de muziek. En toen zei hij, god, jazz is ook wel leuk. En toen heb ik hem zover gekregen dat we eerst samen een jazzprogramma hebben gedaan. Dan was hij gast bij mij. En op een gegeven moment, uh, die is net zo fanatiek op het gebied van jazz als ik. En uh, we presenteerden onze eigen uh, jazzprogramma's met onze eigen begintune En ik moet zeggen, met, uh, met heel veel plezier hebben we dat uh, gedaan, maar op een gegeven moment moet je... Ik had ondertussen 15 tot 2000 uh, jazz-cd's verzameld. Een kapitaal. Is nu niks meer waard hoor, maar, uh, want nu heb je Spotify. Ook mag geen reclame maken. Maar... En, uh, en Tom is er ondertussen ook na, na zoveel jaren ook mee gestopt. En uh, ik heb begrepen dat het team uh, nu uit zes man uh, bestaat. Het is wat, zes man die voor één programma... Ja. Ja, ja, ja. De mensen beseffen dat niet, maar we nee. hebben 80 vrijwilligers bij ja. ZFM. Ja. En zo'n groot gedeelte voor één programma, jazz op zondag, en dan sta je er maar. Ja, maar het is uh, zo'n... Kijk, je kan natuurlijk gewoon plaatjes draaien door de teksten noemen. Maar het leuke is natuurlijk voor... Je moet drie uh, achtergrond achtergronden de achtergrond ja. vertellen. Achtergronden, ik de Ik deed hele lyrics deed ik voordragen. En dan zette ik muziekje op. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat geeft uh, dan pas, tijd. Dan pas, dan, dan, pas dat, is het ook leuk. tijd aan besteden. Ja. En dan is het ook leuk ja. om teksten te doen. Maar laten we wel zijn, je hebt wel weer een voortrekkersrol gehad. Want nu hebben we in Zandvoort overal restaurants, cafetjes eh, waar jazzprogramma's worden gedraaid. De krocht, de eh, lasra, noem het maar op. Ja. Uh, het leeft wel in zondvoet. Absoluut. En dat is natuurlijk ook leuk. Dus dat je in mijn programma tenminste. Niet omdat het nou mijn programma was. Maar ik nodig ook vaak uh, jazzartiesten uit. En uh, programmamakers zoals Hans uh, Rijmers. Die was uh, vaak bij mij te gast. En die nam dan ook zijn eigen muziek mee. En dat maakt het nu ontzettend speels en, en leuk. En daarmee trek je ook uh, luisteraars. Ik weet ja. dat er mensen uit de hele wereld... Afstemde op zondagmorgen ja. om te luisteren. Ja. Die reacties kreeg hij ook. Ik had zelfs een, een luisteraar in Peking. Dat was uh, René Bos, die woont daar toevallig. En die kon CFM uh, ook ontvangen. En die luisterde zondagmorgen, bij ons zondagmorgen bij hun al in de, Zondag, in de namiddag. Wat? Ja, zoiets. En dan zat hij lekker uh, naar mijn schoren stemgeluister te luisteren. En uh, ja, dat was gewoon leuk. Ja, ja, als je leuk. nu terugkijkt, familie Sonbergen, op 25 jaar ZFM. Uh, Hans, als je erop terugkijkt we Leven we in de organisatie nu Ja, so, so, in het begin was het soms wel moeilijk Vooral, ik weet het niet ik, uh, uh, ik was daar secretaris En dan zag je ook de geldstromen Zag je dus, en die droogde vaak Heel snel op En uh, ik hoop dat dat uh, verbeterd is en dat was wel eens heel moeilijk, dat je, dat je geen geld had. En uh, ja, dan stopt hij er zelf wel, wel eens wat in. En, uh, maar, een uh, hobby ja, kost geld. Een hobby kost geld, ja. ja. Kijk maar naar het Museum, dat kost ons ook geld. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, Nel, als jij terugkijkt op deze periode, 25 jaar. Nou, ik heb wel uh, van het uh, redactiewerk dus eigenlijk wel veel geleerd. Want uh, zo ben ik dus eigenlijk weer naar de krant toegerold. He, omdat je dus altijd... Uh, ik heb een archief van hier tot Tokio. Je bent het het archief van Zonvoers. Ja, ja. Dus, je weet alles. Uh, ik, ik, Nou ja, ik heb overal ordners en, en dingetjes. En, keer, zelfs van de PBO heb ik nog uh, twee ordners staan. denk ik, nou die zal ik, gooi ik maar vandaag of morgen weg. Waarom? Ja, nou ja, ze liggen een beetje in de weg te verstoffen. En, en, en wat moet ik ermee? Maar nee, ik krijg het niet over mijn hart. Dus euh, nou ja, als ik dood ben, dan uh, gooi je het allemaal in de prullenbak. Ah, dan moet je het nee. maar weten. dan gaan we naar het archief van Zette Zoiets, ja. Maar als je terugkijkt, tevreden? Tevreden, veel geleerd. Techniek ook. Uh, dat ook uh, niet alleen de mannen radio kunnen maken, maar ook vrouwen. Dat vond ik dus uh, heel belangrijk. daarom. Op het is ook zijn te een vrouwen vind ik een beetje een beetje ja beetje een beetje een beetje Klopt. Want uh, dan moest ik dus zo'n plaatje doen en nou, dat was voor mij een ramp. Want uh, ik kraste meer over die plaatje, want je moest hem terugdraaien. Toen zei ik, nou, die, dat doe ik niet meer hoor, die plaatjes, neem maar een cd'tje mee. Heel ja, goed. Ja. Uh, ja, Andor, terugkijkend, 25 jaar, zit hem. Nou, toen ik begon was het wel uh, heel anders dan, dan nu. Pionieren? Ja. Nou, vroeger waren we echt een, een jongere sender en. Uh, waren we echt. Uh, nou, dat nog steeds. Nou, ja, zeker. <laughs> zeker. hè? bedankt. Ja. <laughs> maar dan hadden we echt de telefonisten in de, in de studio zitten om de telefoon op te nemen. En uh, mijn record is in één programma, Het was met tussen 32 mensen die een, een belletje plegen om een plaat aan te vragen. Dus, uh, maar ja, dat was echt in, in de tijd dat Radio 58 nog niet bestond. En uh, hadden we ook uh, een aantal mensen die nu echt zijn doorgebroken, zoals Martijn Kolkman. Uh, uh, Wouter van der Goest, die zit nu bij uh, Radio 2 Gijs Staafman, hij zat bij Radio, zit nu bij Radio 2 heeft een CFM fm gezeten Dus uh, we, hebben echt, nou ja, we hebben ook nog Torwal de Geust, die heeft de 3FM uh, uh, gedraaid Stefan, uh, nee, nou ja goed, heel veel mensen hebben dus uh, Maar ander, als het dus niet lukt, uh, jouw toekomst Dan kan je altijd nog in Hilversum terecht Nee, want ik heb ooit één keer gesolliciteerd, 1999 en ik werd uh, vriendelijk verzocht uh, om... Uh, nou, bedankt voor de brief en uh, voor je cassettebandje, Maar uh, we hebben toch voor iemand anders gekozen. Dus, uh, ja, <laughs> dat is niet anders. En die brief uh, die heb ik nog steeds hoor. En als wat had je gesolliciteerd? Als... Bij 3FM. Ja, in maar, de nacht. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zou er nog eens een keer... Uh, ik denk, nou, ben nou, ik voor, uh, Ik denk dat je <laughs> ouders heel tevreden zijn daarmee. Want je bent goed terechtgekomen. Dank je wel. Hoe is, ja. met, hoe is het met de dochter? Op zich wel goed. Mooi. Gaan we buiten de uitzending om? Oké, okay, doen ja. we. Ja. Uh, lieve mensen, we gaan even luisteren ter afsluiting van dit blok naar de column van Tom Hendricks. Zeker naar de komst van elektriciteit als aandrijfbron. Sommige ontdekkingen zijn zelfs alweer op hun retour, omdat ze overbodig zijn geworden. Of omdat men meende een apparaat te hebben ontdekt dat veelzijdiger was. Het laatste is het geval met de radio. In 1920 ging drie dagen voor kerst de eerste radio-uitzending ter wereld de lucht in. En nu, 80 jaar later, is de radio al vele decennia verdrongen door de televisie. Ten onrechte, vind ik. Want radio is een prachtig medium... waarbij je nog je fantasie kunt gebruiken. Televisie tot alles voor... waarbij je vaak nog grote rotzij ook. Bij de radio kun je lekker ontspannen zitten luisteren... met je ogen dicht bijvoorbeeld wegdromen... op de klanken van mooie muziek. Goeie oude radio. Ook de Duitsers waren er in de jaren veertig gek op. Ik weet nog wel hoe ik in de oorlog doosbang in mijn bed kroop omdat onder dat bed onze gesloopte radio lag. Beter slopen, dan nou wegbrengen naar die moffen, ze dachten vele er toen over. En stiekem werd er toch naar de radio geluisterd. Jaren later zat er nog in de boekenkast van mijn ouders een uitgebeten plek... afkomstig van de accu waarmee mijn vader met een onbenullig toestelletje naar Radio Oranje luisterde. Goeie oude radio. Dat bleef je voor thuis... Voor de hoorspeler van Paul Vlaanderen en zijn... Ina, kindje, pas op! Voor de hersengymnastiek onder de leiding van Jan Boots en Jan van Herpen... met aan de vleugel Gerard van Krevelen. Voor de dinsdagavondtrein, Voor negenheid de klok. Voor Jan de Klerk en zijn hup Holland hup... als we weer tegen de Rode Duivels moesten voetballen. Speciaal naar huis gaan omdat de Remders speelde. En elke zaterdagavond midden bij de VARA de showboot af... Wat waren we toch gauw tevreden. Totdat dat kijkkassie in ons leven kwam. Even was er nog huiselijk, huiselijke gezelligheid als je bij de buren mocht komen kijken. Maar al gauw had iedereen zo'n flikkerend oog in huis. Weg, bord. Het enige dat is overgebleven is mens erger je niet. Maar met het huidige programmapijl wordt ook dat al een probleem. Dankzij de commerciëlen en de publieke omroepen die zich haasten het RTL-niveau te imiteren. En dan aan het eind van deze eeuw ook nog het verraad van de vara. Als de socialistische omroep van wel eer ook commercieel gaat worden, wordt de radiotak waarschijnlijk afgestoten. Dan gaat de rode omroep helemaal dezelfde kant op als Wim Kok. Die heeft allang zijn socialistische principes aan de smaak van de macht verkwanseld. Het morgenrood en sluiten sluiterijen waren bij de vara al verdwenen. De haan was al lang geleden de keel gesnoerd. En nu worden de nog overgebleven radiostemmen binnenkort overstemd door het gerinkel van de kassa. Goeie oude radio. Brengen van goed of slecht nieuws. Van amusement, muziek, cultuur, bespiegelingen. Wat is er van je geworden in nog niet eens één eeuw? Zelfs in de omroepgidsen zijn nog maar een paar pagina's beschikbaar voor je weekprogramma. Want de rest van de ruimte is nodig voor het tv-geblabla. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die van de radio houden. Zelfs zoveel dat zij er enorm veel vrije tijd in steken om ook anderen van de radio te laten genieten. Steeds meer lokale zenders verschijnen er in de ether Om de mensen in hun omgeving op de hoogte te houden van het nieuws in de buurt. Nieuws waarvoor al die grote omroepbedrijven geen interesse hebben. Tenzij het moord en doorslag is. Of geblunder van de autoriteiten. Goede jonge radio. Ook aanwezig in Zandvoort. Al tien jaar. CFM brengt het dorpsleven bij u thuis. Zet hem op met z'n allen. Op de kabel of FM 105. In de ether op FM 106.9. Ja, en u hoorde nu de sonore stem van Tom Hendricks. Uh, heel actief altijd geweest bij ZFM en Elke zaterdagmorgen Morgen had hij dus zijn vaste kolom. Ondertussen uh, bedank ik Andor Sandbergen, Nel Kerkman en Hans Sandbergen voor hun bijdrage het eerste stuk. Uh, ik fijn dat mensen zo van het eerste uur hier bij ons aanwezig willen zijn om even terug te blikken. Uh, ze zijn niet van die eerste uur, want ze blijven ook voor de komende uren en jaren actief betrokken bij ZFM. Daar zijn we ze erg dankbaar voor. NL, Ja, ze zwaait. Ja. Dat is goed. <laughs> Dat is geregeld. Aan, ta aan, ta aan tafel zitten ondertussen drie kopstukken. En eigenlijk had ik ze moeten aankondigen met het volgende muziekje. Maar dat draaien we dan daarna. Eigenlijk had ik nu willen draaien de, de, de muziek gekozen door Don de Gerber. En dat is uh, de New Orleans Syncopators met When the Saints Come Marching In. Maar dat spelen we dan daarna, na nou. dit interview. Want nou, nou. Ja, ik wil het toch wel graag horen. En jij bedoelt eerst maar eens even kijken na het interview... Of het ook inderdaad wel te Ja, het zij SEM. Er zitten drie mensen aan tafel. Onze voorzitter, Belinda Geurzen. De vicevoorzitter met de koninklijke onderscheiding op. Zo hoort het ook, Rob Harms. Die die gekregen heeft voor zijn werk voor Zier En daarnaast zit het bestuurslid Marcus van Dam. Verantwoordelijk voor de techniek. Ik begin met Marcus, als jullie het goed vinden. Want Marcus is altijd de stille op de achtergrond. Je hoort hem niet, je ziet hem niet. Maar hij werkt als een paard. Hij slaat zich op 24 uur in de studio. Dan moet je hem ook met rust laten. Want anders wordt hij helemaal gek van je. Uh, liefst uh, wil hij niemand bij zich hebben. Je mag niet roken bij hem. Je mag niet drinken bij hem. Uh, Het roken viel zwaar. hè? Uh, dat dat viel, viel heel zwaar. Uh, dames en heren, even een... Korte terugblik, tot een jaar of vier geleden was het altijd bij Goedemorgen's antwoord. Doet de techniek of doet hij het niet, moeten we op de fiets stappen en met een rotvaart naar de studio op het rijden om daar vandaan verder uit te zenden. En sinds Marcus verantwoordelijk is voor de techniek, hebben we nooit meer storingen gehad. Nooit meer. Alles doet het. En als ik dan zie, naar de verhuizing, naar de Tolweg, wat er allemaal een techniek is ingestopt. Duizenden solderingen gemaakt. Tis, eh, Marcus, jij bent niet de man van de schuiven, maar jij bent de man van de techniek. Ja, van de kabeltjes. Van de kabeltjes de knopjes. Eh, microfoons, speakers, ja. alles wat kapot is, repareer je weer. Eh, en er is veel nieuw gekocht ook. Ja, gelukkig wel. Eh, je, doet het, ja, je doet het wel alleen, maar je hebt een heleboel techneuten. Maar je bent wel de eindverantwoordelijke. Uiteindelijk wel, ja. En als er iets kapot is, dan komt het bij jou terecht? Helaas ook wel, ja. En dan praat ik over nou, een mobiele zender en dergelijke. Ja, nou hopen we dat uh, die, die niet meer zo snel stuk gaan. Dat, dat, dat is toch ook wel het onstreven om minder... Uh, ja. Ben je nou van beroep een geluidstechnicus? Niet van beroep. Ik heb het één jaar gedaan. En dan vooral met dj's op grote feesten... Uh, dus niet zozeer uh, radiotechniek of televisietechniek. Ik, uh, mijn beroep is meer in de hoek van de computers. Nou ja, eigenlijk zijn die hier ook computers bij nodig. Genoeg? Want uh, ik ben hier op Zolder geweest bij jou, waar jij je werkvertrekken hebt. Er staat helemaal barsat vol met de computers. Ja, klopt. En zelfs een lokale omroep draait tegenwoordig met een hele hoop computers. Al is het maar de non-stop. Of uh, de computer waar je op zit om je teksten te schrijven. Of de computer waar je muziek op afspeelt. Degene die nieuws binnenhaalt. Degene die de tv laat draaien. Die de webcams doet. De livestreams. Nou heb jij jarenlang het programma uh, Alternatieven uh, uh, op, op donderdag gedraaid. Correct. Dat is... uh, techniek Dat... deed je daar. Ja. Um... En gelukkig heb ik er iemand bij die een stuk beter kan praten dan... Uh... Jawel, maar jij de techniek. Ja, techniek. En, dat is en ik kan me nog goed herinneren op het Gassenheidsplein dat als je een beentje had ja. en die maakte een beetje lawaai, dan stond de buurvrouw binnen de duren, 5 minuten ja. te, te stampen. Uh, nu zit je in een ruimte waar je beentjes kan uitnodigen. Ja, maar dan hebben de buren ook al aan de deur gehad. Oh ja? Ja, in dit geval de overburen. En? Is het opgelost? Nou, we hebben een dubbele ruiter erin gezet. En nu is het opgelost? We hebben het nog niet durven te testen. We hebben, de, we hebben nu een dubbele ruit geplaatst. En dat ik, dat, ik hoop dat dat in toekomst uh, de klachten verhelpt. Maar het betekent wel dat je nu bankjes uitnodigt. En ja. kan uitnodigen. Uh, bijna elke donderdag nu. En ze komen uit heel Nederland graag naar de IFM toe. Correct. Uh, Hoe doe je dat? Want je hebt dan wel een naam gemaakt... Ja, we zijn heel veel, heel veel aanwezig bij, uh, bij ja, bandjescompetities zoals de Rob wordt. Dat is voor, ja, in Haarlem en dat is voor Haarlem en omstreken. En er zitten een hele hoop bands, ook bands uit Zandvoort. En dan uh, hebben wij toch wel de naam als het radio station die, uh, die de namen wel herkent. Want er zijn genoeg bands die bij ons hebben gespeeld die nu bij 3FM of zelfs landelijk spelen. Denk aan een chef special. Ja, zonder meer. Ik ken ze wel niet, maar... Oh. Sorry hoor. Maar dat merkt niemand, op, Pieter. Maar, nou eventjes terug. Je begon in het Gasthuisplein, in de studio. Ja, ik heb de Watertoren en, helaas niet meegemaakt. En dan het verschil, Gasthuisplein en nu? Uh, dat is een heel groot verschil. Ja? Vooral in de techniek. Uh, om een indicatie te geven, we hebben bij uh, het Gasthuisplein, toen we zijn verhuisd, hebben alles losgekoppeld. Hebben we hebben de, de, de, ja, de grote componenten meegenomen, we meegenomen. Hebben we alle kabels laten hangen. En zijn, zijn we drie weken later zijn we gewoon met een er doorheen gegaan. En hebben we eigenlijk oh. alle kabels achtergelaten. Het bleef één grote spaghetti. Hebben we Hebben alles vernieuwd. Het was nodig. Het was nodig. Er zat zoveel, zoveel rare kleine foutjes in. Of dingetjes. Of kabelbreukjes. Uh. Nou heb je een gabbertje waar je op de Tolweg af en toe mee samenwerkt. Ja. De heer Luiten. Ook yeah. een oude bekende van de radio. Ja. Yeah. Die is ook zo gek met kabeltjes en microfoons en dergelijke. Ja, met kabeltjes dingetjes. Ja. Stroompjes. Stroompjes zijn vooral zo'n ding. Ja. Zolang het hele kleine stroompjes worden, dan vindt hij het niet meer leuk. Computers zijn het niet helemaal... Hij is nog echt van het ouderwets radiopiraten hebben. Maar ik heb begrepen dat jullie twee daar komt niemand tussen. Ik denk dat we wel een, een goed team vormen om het onderhoud te doen. Ja. Maar en, wij... en alles werkt. Want laten we wel zijn, een, een jaar of uh, acht geleden is er een keer een luisteronderzoek geweest. En de grote klacht in het luisteronderzoek was, uh, de radio is zo vaak kapot, ligt eruit en dergelijke. Dat is niet meer voorgekomen. Nee, we hebben niet echt hele grote storingen gehad. Behalve toen nu onderstroom eraf trok. Dat was dan jammer. Dus je bent een gelukkig mens? Ja, dat eigenlijk wel. Je... Maar je hebt nog wel wensen neem ik aan. Genoeg wensen. Kijk. Je ziet dat de afgelopen 20 uur hebben we, of 18 uur hebben we de webcams op televisie gehad. En dat was een leuk begin, maar daar willen we natuurlijk veel meer mee doen. We willen veel meer met televisie gaan doen. Maar ook met radio, het geluid in de eten, ons bereik. En als het aan mij ligt ook meer op locaties... Er is nog genoeg, genoeg moois te doen. Er is ooit gezegd, de techniek is de hart van de radio. En als die techniek niet goed is, dan kan je de radio wel sluiten. Uh, Rob, ik kom bij jou. Jij bent begonnen. Jij moet een heel trots man zijn. Goedemorgen. Wat een geweldig weekend voor CFM dit, uh, Pieter. Dat bedoel ik. Ja, echt mooi. Als je nou even terugkijkt. Jij bent uh, de meest beruchte piraat van Zandvoort. Ja, dat is heel erg Je bent niet in de gevangenis gezeten? Nee, als... nee, klopt. Had kot. je geen koninklijke onderscheiding gehad? Ik had wel een lapje voor mijn ogen, hoor. Dus, ja. Uh, ja. Nee, het was uh, 25 jaar, 26 jaar geleden. Uh, daarvoor, voor die 26 jaar, uh, was ik thuis al stiekem met, uh, met zennetjes bezig. Grote antennes op het dak bij mijn ja. ouders. Uh, In de Zuiderstraat? Mijn moeder, moeder was daar niet zo gek van, maar mijn vader die vond het wel leuk. Dus die hielp me uiteindelijk met een antenne plaatsen. En er kwamen steeds meer antennes bij op het En je zakgeld werd verhoogd. En het zakgeld werd verhoogd. was wel nodig. Ja. <laughs> en uh, ja, zo is het een beetje begonnen voor mij. Dus af en toe stiekem even zender aanzetten thuis. En uh, later uh, is dat uh, professioneler geworden met, uh, met een illegale zender op de Van Lennepweg. Met een aantal radiovrienden, Dirk van Duin, Edwin Keur, Niels Paardenkoper, uh, mijn neef uh, Bas de Baar. En een aantal uh, mensen die ook uh, voor de oprichting van CFM hebben gezorgd. Samen hebben we de Piraten Delta Radio gehad uh, in Zandvoort. Het was een weekend uh, radiostation. hele weekend gewoon lekkere muziek, uh, ruimte voor uh, verzoekjes. Nou, we hoorden het net al uh, van Andor, begintijd van uh, CFM. Uh, kwamen er ook heel veel uh, verzoekjes binnen. En de betrokkenheid van de luisteraars bij de radio, dat, ja, dat was gewoon uniek en dat vond je geweldig als, als uh, radiomaker. Maar als je nu terugkijkt, op 25 jaar, dan moet jij de meest contente man zijn van de hele radioomroep. Nou, ik hoop dat de rest net zo content is als dat ik er ben. Maar... Jawel, maar... maar je ziet er nog steeds jong uit en je weet nog oh, steeds wel, alle, jongen, alle, alle ja. platen van uh, de, de bandjes die ik niet weet, uh, die Marcus weet, die kan jij ook opnoemen. Ik probeer een beetje in de buurt van antwoord te blijven, maar dat A is af en toe moeilijk hoor. Anderen weten alles. Ja, je die, die weten echt alles. We praten niet meer over, <laughs> dat, dat is een wandelend archief op het gebied van muziek. Dus nee, maar uh, muziek is leuk, Radio maken is gewoon ja, echt mijn ding. Heb je nou nog wensen? Uh, Voor de komende tien ja, jaar? Ja, ja. Dat CFM sowieso mag, mag blijven bestaan. Dat is belangrijk. Waarom niet? Er, er zijn toch wat, wat dingen met, met herindeling van, van gemeentes en dergelijke. En, uh, Moeten we naar Haarlem toe? En de wens dat er misschien minder lokale omroepen komen. Dus dat het meer gebundeld wordt. Korte, ja, een eigen termijn, lange termijn? Uh, ja, dat verwacht ik. Dat dat binnen nu in een paar jaar wel kan gaan spelen. Dus, nou, we nemen Haarlem over. Wij nemen Haarlem over. Dat ja. vind ik een hele goede, Peter. Ja. Ja. Laat je Haarlem maar niet in te komen. Pre Precies. Nee, maar dat is wel heel spannend. Aan de andere kant is het natuurlijk ook weer goed om uh, met je tijd mee te gaan. En uh, met uh, nieuwe ontwikkelingen mee te doen. Uh, maar toch gewoon een eigen omroep voor Zandvoort. Ja, dat is, dat is wel mijn wens. Dat dat kan uh, blijven bestaan. Oké, okay. ik ga naar de voorzitter. Belinda. Pieter. Je zoon rol je opeens in de omroep. Ja. Ja. En? Nou, ik niet, niet meteen hè. Want ik, ik heb natuurlijk, het is sinds afgelopen september dat ik erbij zit, maar in de negentiger jaren. U hoort Belinda Geurzen, voorzitter van ja, de radio. Heb ik, heb ik onder andere samen met Nel Kerkman in de tijd in het PBO gezeten. Dus dat, uh, je je ik, doet er ik al het, heel wat langer ja, mee. Dus het, ik doe er al wat langer mee. Dus ik heb, ik heb nog de tijd ook van de, van de Tep en dat soort programma's. Moesten we naluisteren om te kijken of het wel informatief was. Of dat er cultureel of educatief. En of wel aan de normen werd voldaan. Maar je komt in de omroep, een hele mannenmaatschappij, is een beetje. En oh. daar sta je dan tussen. Ja, het is net politiek. Ze... Ja. <laughs> maar dan anders. En accepteren de jongens je ook? Ja, jawel. Ja. Nee hoor, het gaat helemaal goed. Weet je, het, het is gewoon toch, Je, je staat met, uh, met elkaar sta je voor hetzelfde. Je wil hetzelfde bereiken, je wil hetzelfde doen. Dus ja, dat, dat gaat gewoon heel goed. En het is een open sfeer. En, dan, uh... en je kent ook een beetje de weg in het gemeentehuis? Ja, een beetje. Uh, gaat de gemeente nog korter op de uitkeringen aan de radio? Dat is een gewetensvraag. Nou, nee, we hebben gekeken. Dit is natuurlijk... Uh, en nogmaals, het is een verplichting van Ja, nee, dat klopt. Wat ik net te om te vanuit. betalen, maar Zandven die zegt van... Ja, daar gaan we toch iets van aftrekken soms. Nou, en dan moet je heel hard zijn. Klopt, en is, we we zijn, recent zijn we weer op het gemeentehuis geweest. Omdat we ook zagen in de miljardenraming wat de subsidie zou zijn. Dat die naar nou beneden werd geschroefd. Ja, het is geen subsidie. Het is een, een betaling... Vanuit het Rijk een inwoner bijdragen. Ja, van eh, volgens mij 1, 75 ze... per inwoner. Ja, ietsje minder. Maar die moeten ze gewoon geven. Ja. En daar mogen ze niet gaan aftrekken. Maar weet eh, jij weet hoe de weg ik is. Weet is. Hoe, ik weet hoe het werkt. Ik weet ook uh, hoe erover gedacht wordt. En uh, in ieder geval is het zaak natuurlijk... dat die geldstroom die uh, deze kant op blijft gaan. Want daar is hij dan ook voor. Want stel dat we zouden stoppen... dan betekent het ook dus dat de gemeente het geld niet meer krijgt. Dus zo simpel is het ook. Ja. Dus en... Je moet ook wel, want als je in de, voor de komende jaren juist de investeringen die we willen doen. Nou, je hoort het net van Marcus ook, die, die gewoon zegt: ja, een aantal uh, computers die gewoon toe zijn aan vervanging. Uh, als je de verbetering ook wil maken richting uh, tv, dan moet je op een gegeven moment investeren. Wat zijn jouw wensen voor de komende jaren? Uh, korte termijn is uh, uh, meer locatieuitzendingen. Dus zoals aangegeven, gewoon ook het zichtbaar zijn zichtbaar. als CRM. Ja. Gewoon uh, niet vanuit, alleen maar vanuit de tolweg, maar echt naar buiten toe. En de wens die we hebben is toch wel um, om de raadsvergaderingen ook uh, uit te gaan zenden via tv. Dat zou een, een wens zijn. Dus dat is een mooie um, investering zou het ook zijn vanuit de gemeente om uh, daaraan mee te doen. Eh, denk je dat deze gemeenteraad dat verdient? Elke gemeenteraad verdient dat. En dan kan iedereen ook thuis eens kijken hoe het daadwerkelijk gaat. En de mimiek van de personen erbij zien en de handgebaren. Okay. Op welke ja. termijn willen jullie dit realiseren? Nou, dat, dat, dat, zijn, dat zijn processen die je in moet zetten. De, je moet de techniek ja. voor de tv moet daar goed voor zijn. Je moet de mogelijkheden daarvoor hebben. Ja, Ik, ik zou binnen een jaar, twee jaar, twee jaar, dus zou dit ik dat graag toch wel graag willen. Uh, ja. willen. Ja, en dan, ik word ondertussen gesouffleerd, want er staat achter de driemanschap, Belinda, Rob en Marcus, staat Ankie Miesbeek en die zegt, jullie vergeten wat? Nee, dat vergeten we helemaal niet, dat zijn de adverteerders. Want, laten we wel zijn, de radio is slechts mogelijk dankzij onze adverteerders. En Ankie... Jij hebt weer ervoor gezorgd dat er een aantal adverteerders bij zijn gekomen. En die zijn we uitermate dankbaar, want daardoor is het mogelijk. Maar er is nog ruimte voor meer adverteerders. Zeker weten, zeker mensen. U wordt nu Anke Misebeek. Ondernemers, u, een aantal ondernemers die kennen mij wel, een aantal dus niet, maar uh, ik ben altijd te bereiken op mijn 06. En ik kom ook langs en ik kom ook binnen. Wij zijn ook heel blij met de adverteerders die wij nu binnengehaald hebben voor ons 25-jarig jubileum. Echt ondernemers, hartelijk dank namens CFM en namens alle medewerkers, maar vooral mezelf ook, want ik vind het gewoon top. En uh, ja, we gaan gewoon door. Hè. Het is dus niet alleen 25-jarig jubileum. Wij gaan door met adverteren. Ja, sorry mensen, maar ik wil natuurlijk altijd inbreken. En uh, vanmiddag uh, kom ik weer inbreken. Heel goed. Dankjewel. Dankjewel, Anke. Ik vind het een uitstekende afsluiting. Lieve mensen, we gaan door met het programma. Wij sluiten af met uh, When the Saints Go Marching In. En uh, gespeeld door, uh, nou zeg het maar... De New Orleans Syncopators. Dank je wel voor jullie komst hier naar de Hotel Hoogland.